Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het twaalfde deel: Mandje Bier. Het was een mooie preek, hè, Arjen? Uh, jawel, zeker, zeker. Of uh, was je er niet helemaal bij? Uh, uh, waarbij? Nou, die preek. waren dat ik van alle geheimenissen en alles wist wat te weten was... ...maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Moest jij daarbij aan Japke denken? hè? Nee, nee, hoor, niet direct. <laughs> ik moest meer denken aan die twee die vlak voor ons zaten. een jiltje? Ja, precies.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 Je zat helemaal vooraan, hè? Ja, ik was wat laat. Onze kleine pijt is niet helemaal goed. Zo, wat heeft hij? Hij hoeft sterk. En hij voelt het warm aan. Ik zou eerst thuis blijven, maar Mim vond het beter om zelf bij de kleine pijt te blijven. Zo. Zullen we even een eindje lopen? Ja, dat is goed.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 Het komt heus wel goed. Ik kan hier niet tegen, Anjan. Ik kan hier niet tegen. Nou, kom maar mee, Jabke. Ik breng je naar huis. Ja.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 Daar hebben we passen. Ja. Ik had jou verwacht, man. Jij had me al verwacht. Ja, Zep. jij komt je centjes halen. Ik heb het al gepast klaar liggen, hoor. Maar hoe zo. Maar uh, eerst even een bakje koffie. Hè? Graag kijken, graag. Dan pak ik eventjes mijn papieren bij elkaar eens kijken. wat we hebben die dingen over. Nou oh, ja, hier ja. heb ik zo, Ja, ja, ja. ja. Jullie hebben het... Het zuid in huur, de laatste afdracht was een half jaar geleden. Dus ik krijg nou van jullie... Alsjeblieft, jullie, uh, je koffie. Dankjewel, kijk, dankjewel. Kijk, moet je zien, nou <kryggen> krijg ik nog van jullie dit bedrag. Zie je wel? Nou? Ja, precies. En uh, wat heb ik hier klaar liggen onder de bijbel? Alsjeblieft, dat is één briefje. Dat zijn twee briefjes en dat zijn drie briefjes.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 Bieravond voor de schilgermal. Ja, ja. <paper> en ik weet nog niet of dat wel zo'n goede combinatie is. Mandjes bier en het in veiling brengen van de bouwgronden. Nou, dat is toch altijd goed gegaan? Nou... kan er mee door, zullen we maar zeggen. <cu> <yapıyor> Al heb ik in vroeger jaren wel eens verhalen gehoord. Nou, maar euh, pakten jullie het zuid weer voor vijf jaar? Oh, zit er wel in. Ja.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 Nee, natuurlijk niet. Maar het zaakje kookt toch ook nog niet. Het, het, het, het, het pruttelt niet eens. Nee, nee, nee. Gosse heeft gelijk. Het pruttelt nog niet eens. Maar wel roeren, hoor. Die haal je naar buiten, alsjeblieft. Ik doe dit nou al ruim 25 jaar. En is de chat er ook maar één keer minder? Nooit, He? Gosse. Oh, oh. Nooit. Nee, nee. Dus laat de boekhouder zijn gang maar aan, Ties. Ja. Als hij eh, begint te pruttelen, dan doet hij de branden bij erbij. Is dat de brandewijn in die gossen? Ja, Siel. Ja, dat is echte, onversteden brandewijn. Eh, uh, Ties, Waar jij de koom even rondgaan. He? Allemaal één slokje proeven. Be be begin jij maar. Mm, heerlijk. Dat is goed spul. Helle, nu jij. Nee, ik wacht nog even met drank. Mijn op de Geef die kom dan maar aan mij, Thies. Dan neem, neem ik dat, dat slokje van helemaal bij. hé, hé, hé, hey, hey, hey, hey Sipper, dit is dus de vuilman. man. Helemaal. normaal? Dit is meer op de keur, is Op je zat, zat het Jij ja. <tie> ja, hebt me met mandje beer al nou zat gezien, gossen. En dat ga je vanavond ook niet meemaken, hoor, Laas, uh, snij jij alvast het krentenbrood? Doe ik. Uh, ga jij even met de sigaren rondhouden? Doe ik. Segaren, <laughs> warme chattel, krentenbrood en gezellig mannen onder elkaar. Wat is het leven toch goed, hè? Nou, pluttelt die toch echt, kost, hè? Ties, ik heb ook ogen in mijn hoofd. Hè? Ja, ja, dan nou moet de brandenwijn erdoor. Sil, hey, hey, hey, schenk jij de brandenwijn er nou. langzaam in, hè? Dan hoort ik de boel heel goed door elkaar. Alsjeblieft oh, hoor. Oh, oh, langzaam. Zeg ik toch. Ja, zo gaat hij goed. Ah, mm. oh, dat ruikt lekker, hè. Zo. En nou de ijzeren de liggen is natuurlijk hier hoog nodig.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 Ik hoop op met het Grasland, de Westerwiel. Dat was in huur door Sip van Matje voor 20 gulden. Goed stuk Grasland en het gas wat duur van het jaar, mensen. Nou, wie biedt er? 15 gulden! <laughs> 15 gulden biedt Sip van Matje. Wie meer? 16 gulden, 18 gulden, 19 gulden, 20 gulden! 20 gulden door Sip van Matje. Niemand meer dan 20 gulden. Niemand. 20 gulden, dat is van mijn de oude prijs. En nou, Dan beginnen we aan de afslag. Ik zet in op 30 gulden. Wie? 30 gulden? Niemand? Hey, killen! Jij hebt gasten, hoor man! Waarom koop jij het niet? 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. 22, 1. Nee, nou, nee! Nou, zo, dat was net op tijd, Zip. Je was in halve seconde voorkillen. <lacht> Volgens mij is dit allemaal comedy. Iedereen die dat wil, krijgt zijn eigen land terug voor nagenoeg de oude prijs. Mot houden, jij, Ties. Volgende project. Uh, aardappelland bij de Zuidpocht. Volgend jaar geschikt voor haver. Oude prijs, 15 gulden.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 Ik wacht op de afslag. 30 gulden? De oude prijs was 33 gulden. Wie meer dan 30 gulden? 35 gulden. Hé, hey. hé, hey. wat, wat, wat? Wie biedt daar? Dat was Hillegroos. Wat zei jij, Hillegroos? Ik zei 35 gulden. Dat is toch allemaal? Ja. Ja. Ja, dat heb ik nog is. Dat kan je dan vervormen daarbij. Hoe ziet die Hillegroos? Ik wacht op ieder wat ik wil. We zijn hier op een veiling. Iedereen heeft evenveel recht. Ja, ja, ja, ja, ja daar, daar, daar heb je gelijk in. Het, het, het, het, het is een veiling. Wie meer dan 35 gulden? Niemand. Op bot gestegen naar 35 gulden. Dan nou krijgen we een afslag. Dan nou moet je toch oppassen, hè. Ja, dat moet ik zeker. Ik zit in op, op 45 gulden. Niemand.